Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Rond deze tijd beginnen officieel de Olympische Spelen. Na dik een jaar uitstel is de openingsceremonie net van start gegaan... Al is het geen gigantisch feest. Er mag geen publiek op de tribune zitten en er zijn ook veel minder sporters bij, zei correspondent Sjoerd en Daas, vlak voordat de ceremonie begon. Je hebt natuurlijk de Olympische vakkel die daar straks binnengebracht gaat worden. Je hebt de sportteams die zich gaan presenteren. Dat zal allemaal veel kleinschaliger zijn dan we gewend waren bij andere Olympische Spelen. Zijn trouwens ook opnieuw besmettingen vastgesteld op de Spelen. 19 zijn het er. Daar zitten geen Nederlanders bij. Pukkelpop, een van de grootste festivals van België, gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Volgens de organisatie is het niet te doen om iedereen te testen op corona. Dit besluit zat er al aan te komen, zegt deze Belgische verslaggever. Gisteren was de opbouw en de ticketverkoop van Pukkelpop stilgelegd. Want de voorbije dagen was er oneenigheid gerezen over de toepassing van de coronaregels die de federale regering had opgesteld voor evenementen je gaat meer betalen voor je dagelijkse boodschappen. Volgens het Financiële Dagblad hebben grote producenten te maken... ...met zulke hoge kostenstijgingen dat die helemaal worden doorberekend... ...tot aan jou, bij de kassa. Het heeft ermee te maken dat grondstoffen duurder zijn geworden. En Kelly en Dennis in Wil bij Doetinchem... ...kunnen niet meer rustig in de tuin zitten. Naast hun huis staat een outdoorcentrum... ...waar massaal groepen op afkomen voor een potje paintball of airsoft. En dus moeten ze vaak dekking zoeken... We hebben flinke schade, hebben al opgelopen. Auto's worden geraakt, de kast van mijn moeder wordt geraakt. Dat is een erfenisje en uh, ja, dat is helemaal besmeurd met verf. Gaat er ook niet meer af, vertrekt erin. En uh, wij worden geraakt. Het is, uh, het is een hel. Dennis kreeg laatst een kogel in zijn gezicht. Het outdoorcentrum zegt dat er al maatregelen zijn genomen. Zo zijn de netten verhoogd en is het speelveld aangepast. Maar Kelly en Dennis vinden het niet genoeg. De gemeente gaat binnenkort met het outdoorcentrum en het stijl om tafel om te kijken naar een oplossing. Heb ik het weer nog? Vanmiddag meer zon, graad of 23. Morgen begint mooi, later op de dag heb je kans op bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Friesland 2 kilometer file bij Brezandijk. Richting Noord-Holland 4 kilometer tussen Brezandijk en Den Oever. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Lundst. Ja, we werden net even onderbroken door een telefoontje. Want kon ik niet zeggen van, uh, dat we nu gingen. Uh, Christy Heind gingen spelen... Back on the Chain Gang. ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Ja, en dan uh, gaan we nu op uh, Maya's verzoek toch weer wat cabaret spelen. Uh, Brigitte Kaandorp uit uh, ons uh, grote uh, dorpje hiernaast Haarlem. Ja, stadje is dat hè. Ja, het ja. hoe het bekijkt. Het is gebeurd. Mijn uh, kinderen, dames en heren, die zijn uh, Opgegroeid in een straat, een hele gewone straat, dat zeg ik. Ik ben zelf ook heel uh, gewoon gebleven. Nou ja, een, een doodlopende straat. <coughs> ik kom er ook niet meer weg. Nou, nou, niet omdat het doodloopt, hoor, maar gewoon. Ik weet, het is gewoon uh, een goede straat, Gezellige straat, gezellige buren, een goede plek. Ik, uh, ze zijn daar geboren en ze zijn daar het huis uit gegaan. Hmm. En ze zijn daar uh, opgegroeid met hun buurkinderen. Ik neem eventjes een uh, wiebertje, hoor. dat is heel... Uh, Professioneel dat uh, Toon Hermans ook altijd. Maar ze zijn daar, ja. Voor de keel. Nee, maar ze zijn daar opgegroeid met hun. Uh... Met hun buurkinderen. Er waren lekker veel buurkinderen op dat moment. Dat is heel, heel handig. Want op een gegeven moment waren ze groot genoeg. En dan, ze, dan liepen ze samen naar school. Weet je wel. De, de grote namen de kleintjes mee. En dan kwamen ze inmiddels middags weer naar huis. Gehold en gehuppeld en gefietst en ge, gespringtouwd. En dan gingen ze vaak met z'n allen gingen ze buiten spelen. Want je had toen nog geen mobiele telefoon. Dus ik prijs me gelukkig dat ik dat niet heb hoeven uh, managen. Dus die gingen heel ouderwets. Nou ja, weet ik veel. Knikker, stoeprand, verstoppertje en zo. Dan kwamen ze, ze opereren. Altijd in een zwerm. Ze waren al met z'n allen. Die hele zwerm. Zo in één keer bij jou kwamen ze binnenrennen. Mam mogen we limonade. Nou, dan kregen ze allemaal een glas limonade. En dan ging de hele zwerm weer naar de buren. Mam krijgen we een koekje. Nou, dan kregen ze een koekje. Ze werden op een gegeven moment ook een beetje dik. Zagen we. Ja, we maar, ja, maar, nee, Kan het nou, joh. Maar ze waren overal aan het scharren, snap je wel, in de hele straat. Dus dat hebben we op een gegeven moment een beetje afgesteld, uh, met z'n allen zo. Nou ja, hoe ging dat? Ik weet nog dat ze op een gegeven moment hadden ze een, uh, was het in het voorjaar, hadden ze een vogeltje gevonden dat uit het nest was gevallen. Weet je, zo'n klein bloot, een uh, beetje nou ja, met anderhalf veertje, zo'n vogeltje met van die blauwe aderen. Weet je, die leefde nog zo. Dus een van de buurmeisjes had hem vast en ze waren al een schoenendoos aan het halen en ze gingen er wat in doen en stro en ze gingen hem voeren. En hij kreeg een naam en hij zo om de beurt bij iedereen en zo. En toen stierf het vogeltje ter plekke in de handen van het buurmeisje in één keer deed hij het niet meer, was hij dood ja, dat was heel drama toen hebben ze dat met veel vertoon van ritueel hebben ze dat begraven bij ons achter in de tuin met lange jurken aan en wijwater wie rook weet ik veel een kip op een stok, weet ik veel, geen idee waar ze dat allemaal vandaan hadden gehaald, kinderen zijn religieuze wezens van zichzelf al waarschijnlijk nou ja, weet je, dat soort dingen. Ik weet nog dat werden ze wat ouder, toen mochten ze er s'avonds buiten spelen. Weet je, tot de lantaarnpalen aangingen. En dan had je van die zwoele zomeravonden, weet je, dat alle ramen en deuren van het huis open stonden. En dan hoorde je zo'n merel op het dak fluiten, zo'n zomermerel. En dan hoorde je zo ergens op de straat in de verte, hoorde je dan zo... stand in de mand en de bal is voor, weet je. Ik heb dat opgroeien niet alleen op mijn netvlies staan, maar ook op mijn trommelvlies, weet je. ja. Dat hele, dat hele, nou ja, dat hele opgroeien, weet je, nou ja, hoe ging het verder? Ze gingen één voor één aan de middelbare school. Dat zag je aan de fietsen die in de heg hingen en de, en de grote tassen waar ze mee thuis kwamen. Er werden klassefeesten gevierd, weet je, en er was een paar huizen verderop, was er een klassefeest. En dan lag jij al in bed en dan hoorde je tot diep in de nacht muziek. En dan hoorde je ze op een gegeven moment allemaal naar buiten komen. En dan hoorde je natuurlijk altijd eentje, hoorde je dan zo in de tuin, ja... ja. Natuurlijk, een fles pisang ambol mee naar binnen. Ge... Dat zal ook nooit veranderen, natuurlijk. Nou ja, het eerste, het eerste doodverliefde scootertje kwam de straat in rijden. Met, met een jongen erop, natuurlijk. Verliefd. Het eerste straalverliefde, blozende, verlegen buurmeisje stapte op. Weet je wel, daar gingen ze. Weet je, de, eerste, de eerste auto met een L kwam de straat in rijden. Of van die kant, de eerste, want hier loopt het dood. De eerste, ja... De eerste lesauto kwam de straat, het eerste rijbewijs werd gehaald. Weet je. De eerste vlag ging uit met een tas eraan. Nog een vlag eruit met een tas eraan. Er werden eindexamenfeesten gevierd. De eerste boedelbak kwam de straat in rijden. Het eerste dubbelgeklapte matras ging er ook uit. Op kamers, weet je. Het eerste buurmeisje met een rugzak werd uitgezwaaid. Die ging op wereldreis. Ze vlogen uit, bijna letterlijk. Dus het is ook een stuk, ja, het is een stuk stiller in de straat uh, op het ogenblik. Maar... Wij hebben nog wel altijd uh, de straatbarbecue. Dat is ook ooit is ontstaan ergens. Weet je wel? Toen waren ze allemaal nog zo dat er kwam een buurman naar buiten eind van de zomer met een barbecue, andere buurman met een paar worsten en de derde met een six pack bier. Nou, dan heb je al snel een barbecue. Dat is het sympathieke van een barbecue. Dus de straatbarbecue was geboren. Elk jaar eind van de zomer, vlak voordat alles begint, is er straatbarbecue. Wat altijd heel gezellig met liedjes en vakantieverhalen. En daar komen ze nog wel eens voor terug, want daar hebben ze echt goede herinneringen aan, dus als ze niet aan het studeren zijn of in een buitenland zijn of aan het feesten of een kater hebben, meestal dat laatste eigenlijk, dan, ja, dan daar komen ze daar wel eens voor terug, vinden ze gezellig en dan staan ze daar, weet je, de jongvolwassenen staan dan zo met elkaar zo, heel belangrijk zo met een biertje staan ze zo uh, te praten, zo, terwijl ze scheten gisteren nog in hun luier, maar goed, dat zijn ze vergeten, snap je? <lacht> nou ja, daar, daar zijn ze, dan weet je, de, de, de, de, nou ja, dat zeg ik, de jeugd, de hele... De hele wereld ligt voor ze open. De toekomst ligt voor ze open. En daarom was het des te... ja... pijnlijker en verdrietiger... dat er afgelopen straatbarbecue... was er één buurjongen niet bij. En die zou ook niet meer komen. Want die was... een paar weken daarvoor... zoals dat heet... eruit gestapt. Helemaal niemand had dat aanzien komen. Het was een van de jongsten van het stel. Een vriendelijke jongen met een... Bedachtzame glimlach, maar helemaal niemand had kunnen bedenken dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik zie nog de hele buurt op de uitvaart. Zijn vrienden droegen de kist. En de rest zat strak voor zich uit te kijken. Verbijsterd. Ontdaan. En de meest verbijsterde van allemaal was natuurlijk... zijn moeder... Ik probeer achteraf een moment terug te halen Ik zie meestal alleen je zachtmoedige lach Die heb ik gekoesterd Ik heb je gedragen Ik heb je beschermd En nu blijf ik maar vragen Hoe kan het nou komen dat ik het niet zag? Ze hebben je jas en je fiets eerst gevonden Ik weet niet eens waar, het heeft ook geen zin Toen er gebeld werd was ik al naar boven Je hebt ons tot op het laatst doen geloven Dat alles oké okay was en wij tuinden erin Ik weet niet waar je bent, maar niet bij mij, het is voorbij. De zomer dit jaar was zo eindeloos prachtig. Het was altijd mooi weer hier, ook als het goot. Toch als je naast me de vaat stond te drogen, kon je zo stil zijn. Zo'n beetje gebogen. Soms legde je zomaar je hoofd in mijn schoot. En in je bewegen. Was er iets eenzaams. Iets zwaars in je lopen. In je motoriek. En ook hoe je soms voor je uit zat te kijken. Zo niet te bereiken. De blik in je ogen. Achteraf denk ik. Het is over, over en gebeurd. Het is voorbij, en ik weet niet waar je bent, maar niet bij mij. Het is voorbij. Op die heerlijke avond, de lucht vol met bloesem, zei jij: Ik ben fietsen. We zijn zo weer terug. Ik ging even op. De hond zat te wachten. Je was onderweg, steeds maar in mijn gedachten. Ik zag steeds dat kwetsbare beeld van je rug. Het is over, over en gebeurd. Het is voorbij. En ik weet niet waar je bent, maar niet bij mij. Eraf een moment terug te halen, begon het voor jou al veel eerder misschien. Ik had je zo lief, ik heb je gedragen, ik heb je altijd beschermd. En nu blijf ik maar vragen, hoe kan het nou? Heb gezien. Ja, vanwege al die uh, formatieperikelen hebben we hier nog een stukje. Lubach, kandidaatlijsten, politieke partijen. Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. Dit is alweer onze laatste aflevering van 2020. Ah. Oh, er is niemand om A ah te zeggen. Ah, kunnen jullie even A ah zeggen, jongens? Ah. Oh, ah. Dankjewel, cameramensen. lief. Dit is dus de laatste Zondag met Lubach van dit jaar. Maar nog niet het allerlaatste seizoen. Want volgend jaar maken we nog één reeks in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. En ik heb daar nu al zin in. En jullie nu ook. Kijk maar. Zondag met Lubach, Tweede Kamerverkiezingen. Election time, Sunday with Lubach, voting, in Parliament. verkiezingstijd. Ja. Moeten we misschien nog even naar kijken. De verkiezingen zijn dus volgend jaar, maar de laatste weken hebben veel partijen hun kandidatenlijst al gepresenteerd. En dat heeft altijd iets weg van een hospiteeravond. Hè? Er komt een, een vrij grote kamer vrij en mensen willen daarin en proberen zich van hun beste kant te laten zien. Neem het CDA. Meteen even een tip voor Mona Keizer: Als je gaat hospiteren en ze vragen om een recente foto van jezelf, pak dan niet een foto met je moeder. Dat was bij mijn studentenhuis echt een no-go. Dat was een casa ad fullum, was er heel principieel in. Opponents in tour. <lacht> Ik wist nooit wat ze zeiden. Ook de SGP kwam met een lijst van 35 man. Of nou ja, 35 mensen, moet je tegenwoordig zeggen. Maar ook echt 35. Waarom zoveel? Ze halen namelijk sinds 1922 altijd twee of drie zetels. Zij hopen dus echt op een wonder. Hier, van 1956 tot 1994 hadden ze er altijd drie. En daarna schiet het alle kanten op. Van drie, naar twee, naar drie, naar drie. De SGP publiceerde niet alleen een lijst met 35 wel heel vrije kinderengods. Maar ze presenteerden zichzelf ook nog eens in een blitse video. En als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Ga ik iets vertellen over het verkiezingsprogramma? There is no business like show business. <lacht> ja, het is leuk dat het voor de gelegenheid is opgenomen in de hemel, maar wat moeten ze met die rode knop? Eh, wordt er straks nog een quiz gespeeld? Of uh, komt er misschien confetti uit het plafond? Of gaan ze de Rode Zee weer openen? Wat gaan ze doen? Dus ik minuten kijken en er gebeurde maar niks. Maar uiteindelijk, na een preek van elf minuten... ik had al bijna een pepermuntvergiftiging opgelopen... was het moment daar de knop. Ja mensen, en wie zijn nou die kandidaten? We gaan ze presenteren. <lacht> Dit begint gewoon een filmpje. Waarom moet dat met een knop? Ja, anders denken onze kijkers dat het magie is. Hoe kan anders vanuit het niets ineens een filmpje ontstaan? Oh ja, slim. Maar oké, okay, we weten nu de lijst van de SGP. Uh, bijzonder vond ik zelf de nummer 23, Wim Kok. Soms heb je van die mensen dat je denkt, ik dacht dat hij al lang dood was. Okay. Nou, hij ja, heeft wel een oude kop gekregen trouwens. En de nummer 7, Geert Schip aan boord. Ik bedoel, een schip? Aan boord? Aan boord van wat? Het schip zelf? De, dit is dus gewoon Geert Reddingsboot. En als we toch aan het hospiteren zijn, props voor de nummer 26, Ad Dorst. I see what you did there. En nummer 35, Arnold Proos, daar ga je! <lacht> Zij kregen de voorkeur boven Peter Santé, Frank van Pimpelen, Fred Brak, Jan Kachel, Peter Kegel, Baco Starnakel, Jim Tonik, Johan Bellentaxi, Constant Lam, Gerben doservezas porfavor en Lazarus van der Straal. Sowieso is de SGP-lijst een heerlijke lijst om wie is het mee te spelen. Hier, ik zal het even voordoen. Uh, dat gaat zo. Uh, is het een vrouw? Ja? Rats! Staat ze niet op de lijst! <lacht> nou, Een partij die misschien nog wel diverser is dan de SGP is D66. Alles komt voorbij. Mannen, vrouwen. Je kunt het zo gek niet bedenken. En iedereen staat er heel mooi op. Of nou... Ja, bijna iedereen. Tegen Carline van Breugel op nummer 34 hadden ze gezegd... je moet morgenochtend voor tien uur een foto inleveren... anders pakken we er eentje van je Facebook. Nou, Carline uh, werkt niet op woensdag. en the rest is history. Uh, wie staat er nog meer op? Ik vind zelf uh, nummer 23. vind ik echt heel bijzonder. Alexander Hamelberg. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman... end up on the verkiezingslijst van D66? Maar waar het bij D66 vooral om draait, komende verkiezingen. Dat is de nummer 1. Sigrid Kaag. Binnen D66 is er een campagne opgezet die Sigrid Kaag neer moet zetten als merk. Er verscheen een heus support document op de website kieskaag.nl. Het symbool waar Kaag mee geassocieerd moet worden is een sneaker. Want dat is... hip... En de verschillende posters die je op kunt hangen. Sommige volstrekt onbegrijpelijk, zoals deze poster met het gezicht van de christendemocratische politica Angela Merkel... en eentje met de sociaal-democratische premier van Nieuw-Zeeland... Nieuw uh, Jacinda Ardern, waar hashtag Team Kaag dan overheen was geplakt. En dan denk je, wat hebben die met deze 66 te maken? Maar ze zijn wel, en dan wist ik eerst ook niet, allebei vrouw. Net als Kaag, die je in dat opzicht misschien wel de Nederlandse Angela Merkel zou kunnen noemen. Ah, oké, okay, ja. En die site, uh, op die site vond ik ook nog deze poster. Een poster waarbij het gezicht van Kaag is samengesteld uit allerlei fotootjes van supporters. En dat vind ik op zich altijd wel gaaf, zo'n plaatje. En hoe dat werkt is: je gebruikt dan de, de kleuren en het licht van bestaande fotootjes, die dan samen een grote foto vormen. Hoe het niet werkt is gewoon een foto van Sigrid Kaag over al die fotootjes heen plakken. Sommige mensen op die poster die zitten in een neusgat van Sigrid Kaag. En sommige fotootjes die hebben ze gewoon heel donker gemaakt. Ja, dit, dat krijg je als je achterban niet uit zichzelf de gewenste kleur heeft. Ook bij GroenLinks wilden ze eerst zo'n epische fotootjes poster maken van Jesse Klaver, maar dan wel een echte, alhoewel ze daar ook weer een beetje hadden gesmokkeld met de nummer 32. Uh, Pepijn, uh, jouw uh, foto komt op de onderkant van zijn hals en de bovenkant van zijn stropdas. Welke kleur heeft de stropdas? Blauw. Say no more. <lacht> en nog een opvallende naam op de GroenLinks-lijst was nummer 9, Kautar uh, Bouchalikt, en daar was gedoe over. Bouchalikt is namelijk ook vicevoorzitter van de islamitische jongerenorganisatie Vemiso, club die door sommige onderzoekers in verband wordt gebracht met de moslimbroederschap. En dat is een club die door maar heel weinig onderzoekers in verband wordt gebracht met de progressieve idealen van GroenLinks. Nou, ben benieuwd hoe dat afloopt? We houden het in de gaten. Maar wat mij nog het meest opviel was de Twitter-bio van Kauthar, waar ze schrijft Kauthar met de th van think. Dat is nice. Net zoals ik Arjen heet met de j van justice. <laughs> Wie ook een leuk evenement rondom de kandidatenlijst had georganiseerd... dat was Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Wauw, wat is het ongelooflijk bijzonder om hier in Ahoy te zijn. Echt heel bijzonder. Je belt een leegstaande evenementhal... je betaalt een paar duizend euro en dan sta je ineens in Ahoy. Oh my god. Als Baudet ooit achter het concept boodschappen doen komt... dan gaan we wat meemaken. Wauw, ik heb net een banaan gekocht... en wat is het ongelooflijk bijzonder om hier samen met deze banaan te staan. Onder de kandidaat op de lijst van Forum... Uh, bevindt zich niet alleen Freek Jansen, de nummer 7... die volgens bepaalde mensen de holocaust relativeert. Wat volgens hem zelf wel meeviel... maar dat is dan weer een relativering van de relativering van de holocaust... en dat is misschien nog wel erger. Maar ook nog een oude bekende op nummer 8 van de lijst... Wieberen van Haga, die vorig jaar uit de VVD is gekikt... maar vervolgens wel zijn zetel behield. Baudet die kreeg toen al de vraag of Van Haga misschien welkom was bij Forum. Nee, absoluut niet. Nee, wij uh, moeten niets hebben van uh, zetelrovers... Ja, en de rest is hysterie. <lacht> Toch hoort Van Haga er nog niet helemaal bij. Zo mag je Theo Hiddema bijvoorbeeld nog niet de ellebooggroet geven. Wybrem, nee. <lacht> zit in je mand. En niet verhuren die mand. Maar nou goed, ik heb al helemaal zin gekregen in de verkiezingen. We gaan het meemaken in ons voorjaarseizoen van Zondag met Lubach. Zondag met Lubach, Tweede Kamerverkiezingen. Election time, Sunday with Lubeck. Voting, Are you in Parliament, Verkiezingstijd. Ja. Hoi, klik hier. Ja, iedereen weet hoe dit werkt. Ja, toch? Ik kan maar beter meteen to the point komen. Er moet een heel verhaal ophangen. Iedereen weet gewoon hoe dit werkt. Klik ergens, ja toch? Moet jij nog iets uit de keuken, trouwens? <lacht> Uitgeklikt aan uh, Jan Lubach. Ja, het is uh, Sky Radio, organiseert een inhaal Kerstborrel op het Zandvoortse Strand op uh, 6 augustus. Lijkt het je, ja. Lijkt het je wat, ja? Ik heb het ooit een keer gehad in, uh, van, van, vanuit een uh, paardenforum. Uh, dat we inhaalkerst gedaan hebben. Toen hebben we het ook in augustus gedaan. Het was erg leuk, met kerstpaardjes. Met de kerstplaatjes en iedereen moest in een kerstoutfit komen. Oké. Okay. <laughs> en uh, ja, het was erg leuk. Het was echt heel leuk. En daarom een uh, kerstplaatje van Christine Aquilera. Merry Christmas everybody. Merry Christmas. Oh, look what I got mommy. if rain there really no Ja, en nu Christine de Queens tilten. Je suis plus folle que toi But the much you could help a I should lick help we good. I am much you help a I am help pire qu'une simple moitié on compte à demi demi pile sur un débat comme des origamis le bras tendu paraît casser tout né qui pille et clit mm -hmm. ces enfants bizar cachés dehors comme par hasard j'en oh, oh. l'effort dans le cri fort une cri pisson gant en étendard pé oh. i'm doing my face with a magic marker i'm in my right place don't be at on oh. Magic mark I'm in my right place yeah. I'm actually good You ain't can help sit with tilt it I'm actually good I can help it for we I'm actually good You ain't can help it with tilt it I'm good De top tientje van de duurste edelsteen op aarde. Op tien staat tanzaniet. Dat is 1200 uh, euro per, uh, per karaat. Tanzaniet okay. is een prachtige edelsteen met een diepe paarse kleur. De edelsteen heeft een mysterieuze uitstraling. Wat het een geliefd sieraad maakt. De steen komt uit Tanzania, wat de naam al doet vermoeden. En je kunt hem alleen vinden aan de voet van de Kilimandjaro... Het duurde een tijd voordat de steen werd ontdekt, want de eerste stukken, tansen niet, werden pas in 1967 gevonden. En er is bovendien erg weinig stukken, tansen niet, waardoor de steen enorm kostbaar is. Op negen staat de zwarte opaal. Ook mooi is dat. 9500 euro per kwartaal. Karaat. Uh, per, per karaat. Per kwartaal. <laughs> nou ja, oké. <okay. laughs> De zwarte opaal heeft een duistere uh, en donkere uitstraling. En uh, de zwarte variant van de kleurrijke opaalsteen. Ook deze steen wordt op slechts één plek op aarde gevonden. Namelijk in de regio rondom Lightning R Rage in Australië. Dat verklaart de hoge kostprijs van deze steen. Dan heb je de rode beryl. Die is 10.000 euro per uh, karaat. Het blijft die kwartaal er maar in houden. De prijs voor de rode beriet is eigenlijk een gok. Want het is vrijwel onmogelijk om de rode beril te vinden die te, die te koop is. Daardoor is het niet altijd zeker wat de waarde van de steen is. Rode beril is alleen te vinden in bepaalde gedeeltes van de Verenigde Staten en Mexico. Waarvan slechts een kleine selectie mooi genoeg is om als edelsteen genoemd te worden. Op 7 staat jariet, dus 30.000 euro per karaat. Zo, 30.000. Ja, jariet is een geliefde edelsteen, maar jariet is, ook nog, veel, uh, is no ook nog veel geliefder. Deze stenen komen uit dezelfde familie. Maar jariet uh, heeft een fellere en heldere kleur als Jade. Deze steen zijn ook erg zeldzaam, waardoor ze een enorm hoog prijskaartje hebben. Op 6 staat muscavit, dat is 35.000 euro per, kara, per karaat. In Australië is de schatkist voor iedereen die op zoek is naar de edelsteen. Muscavit is een van de edelstenen die uit dit, uh, uit dit land voorkomen. De steen is olijfgroen en, wordt ook wel als eerst, uh, en werd voor het eerst ontdekt in 1967 in de regio Musgraven. Die foto is niet echt onnijf groen, maar is meer zwart. Ja. Nou ja. Op vijf heb je Alexandriet, 70.000 euro per karaat. De edelsteen uh, die van kleur kan veranderen. Het is precies wat Alexiet uh, is: deze steen verandert van kleur afhankelijk van het licht en de temperatuur. Mooi, Soms ja. lijkt hij roze, op andere moment is de steen groen. De grootste deel van de edelsteen wordt in Rusland gevonden. Op 4 staat de, sma uh, de smaragd. 35.000 euro, nee, nee, nee. euro per karat. Nee, nee, nee. 305.000. euro per karaat. Zo. smaragd worden bij de populairste edelstenen ter wereld. Je ziet er per uit dankzij hun diepgroene kleur. Worden door zowel mannen als vrouwen gedragen. De grootste deel van de smaragd komt uit Zambia. Zimbabwe, Brazilië en Colombia. Een groot, uh, een groot probleem is dat de meeste smaragden kleine imperfecties hebben. Kom je dus een mooie smaragd tegen zonder enige imperfectie... dan wordt deze vaak voor astronomische bedragen verkocht. Op drie staat de robijn. is 1.180.000 euro per karaat... Dat gebruikte ik dan wel eens uh, voor een moving coil element van Clips. Clips Ruby, met een robijn tip. En wat is dat? Een element voor de draaitafel. Voor de draaitafel, oké. Okay. Moving coil. En uh, hoe, hoe duur was die? En hoe groot was je... Dat element was 2300 Euro. gulden nog. Nee, Euro. ze worden niet meer gemaakt. 2300 gulden. was duur dus. <laughs> oké. Okay. Robijn heeft een diep rode kleur. Uh, hoe, hoe, had hij dat ook? Zag je dat dan? Of was hij zo groot dat hij... Ja, ook klein, zo'n tipje, Je hebt ook diamantentippen natuurlijk. Dat zijn de meeste uh, uh, elementen. Die hebben een diamantentip. En dan kom je direct nog op. Die is nog duurder. Maar Ru Ruby was een apart mooi uh, geluid. Ja. Oké. Okay. Nou ja, inderdaad. Op twee de roze diamant. De witte <laughs> diamant komt er niet eens in. Nee. 1.190.000 <laughs> per kara uh, karaat. Pink Panther? Is de pink Banter, eh? inderdaad? Ja. <increasingly> <whales> <basics> en opeens staat de blauwe diamant. Die is 3.930.000 euro per karat. Zeg maar 4 miljoen. Nee, je moet wel precies zijn. Oh. <sheetalız deux> de duurste edelsteen ter wereld is dit prachtige blauwe diamant. Het is een enorm zeldzaam om een perfect exemplaar van deze edelsteen te vinden... waardoor de prijs enorm stijgt. Mensen van over de hele wereld proberen deze steen te bemachtigen... waar het met gemak tientallen miljoenen voor betaald worden. Dat geldt ook voor, geldt ook voor de 14,62 karaat Opperheimer Blue... die in 2016 voor 57,5 miljoen... Over de toonbank ging tijdens een veiling in Genève. En toen was je hem verloren, weet je wel. Oh, oké, okay, ah. waar had ik hem ook alweer? Op het strand. Ik kan hem niet ik vinden, de op dan. het strand. <laughs> <laughs> en hier heb ik een diamant in de muziek: Club de Beluga's voor de kenners dan nou wel: Kisses in Gallop. Ja, dat was prachtig. En uh, nu een uh, liedje van 47 jaar geleden. Cockney Rebel, Sebastian. us belong Vandaag blijft het bewolkt, maar droog in Zandvoort. Vannacht groeit het af naar een graad of 15 en de wind is matig kracht 3. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 18 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en is de kans op regen in Zandvoort hoger. De temperatuur daalt tot 21 graden overdag en s'nachts tot ongeveer 16 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig kracht 3. Vanaf woensdag neemt de kans op zon weer toe. Uh, over de dood van uh, Peter R. de Vries... is natuurlijk ontzettend uh, triest. Maar het is ook wel een beetje hypocriet... om uh, zoals ze gereageerd wordt. De drugshandel wordt gewoon wel in, uh, in touw gehouden... door alle uh, gebruik van cocaïne en dergelijke. Dus... Nou, dacht je dat het zou stoppen dan? Nee, maar goed, weet je, wees dan ook niet verontwaardigd... als mensen die dat aanpakken dan vermoord worden. Ja, hoort erbij, hè. Vermoorden elkaar. Ja, maar Peter de Vries was geen handelaar, natuurlijk. Nee, nee, Je zat ertussen. Uh... Ja, moet hij niet doen, hè. <laughs> ja, nou ja, ja. Ik ben veel meer voor een systeem zoals in uh, Portugal. Ja, vrij... Uh... Portugal is alles vrijgegeven, dus wordt er ook minder verdiend door de, de criminelen... En ik denk dat dat alleen maar goed is. Kijk naar alle overlast alleen maar door, uh, door de uh, vervuiling. van uh, Het maken van die pillen wat in de natuur geloods wordt. Wat veel in Nederland gebeurt, hè? Wat veel, heel veel. Nederland is groot leverancier. Weet je, legaliseer het en, en, en doe niet zo moeilijk allemaal. Ja, politiek, hè? Politiek. Nog een keer Club de Belugas. Some like it hot. right down old school you know i've got the cure i'm a lover i'm a hexer. i'm a queen i'm the ruler of emperors and kings i'm a woman who won't play by the rules i'm a lover who never plays it cool Uh, we sluiten af. Henny, hartstikke ja. bedankt. Graag gedaan. En uh, volgende week is Pim er weer. En voor nu... een goed weekend. Goed weekend, ja. En geniet een beetje van het weer zoveel het kan. Dit is best lekkere temperatuur. En ga lekker op het terrasje zitten. Yes. Oké, okay, dan komt de Eintune. Oh, nou,